Misschien is mentor worden ook iets voor u. Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. uur van Sanford op zaterdag. Lekker swingend. Met de muziek van Elton John en Kiki D. En Don't Go Breaking My Hearts. Sanford, welkom terug. Inderdaad het laatste uur alweer van dit programma. En wat gaan we in uur drie allemaal doen, Albert-Jan? Nou, er is natuurlijk uh, rond de klok van kwart over vier... kijken we toch even in de wereld van de Formule 1. En wel tijdens ons blokje pit Report. Max Verstappen die heeft vorig jaar een straf gekregen. Ja, en, wat gaat hij doen? Een werkstraf. En hij uh, die die is nu bezig dit weekend... Uh, te uh, uh, vervullen, om het zo maar te zeggen. En wat het is, wacht dan even tot kwart over vier... want dan hoort u het tijdens ons blokje Pit Report. Uh, half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En vorige week hadden we Buddy. En uh, Buddy heeft, is nog niet gereserveerd. Dus die zit er nog steeds in het uh, uh, dierenthuis. En echt, Buddy verdient nog een thuis. Dus vandaag in de herhaling... het dier van de week, Buddy. Gedicht van de week, kwart voor vijf. Rob, je hebt geen, uh, geen bemoeienis mee gehad deze, deze week. Maar wellicht wel met het nummer wat je daarna gaat draaien. Want... Uh, wie heeft er geen last van, de winterblues? Ik heb er last van, jij ook? Jazeker. Dus ik kan niet wachten tot het weer een beetje voorjaar wordt. Goed, het gedicht van de week om kwart voor vijf getiteld winterblues. Het is een, een uh, gedicht vrij naar het gedicht van Joop Tessers. Goed, uh, even kijken, we hebben nog een, een sportnieuwtje. Uh, dat betreft uh, de betreft hockey. En morgen wordt er weer gehockeyd tijdens de traditionele nieuwjaarswedstrijd. Daarover straks meer. Uh, ik heb het gezegd: Pit Report, half vijf dier van de week, kwart voor vijftig dicht van de week en natuurlijk uh, veel muziek. Ik zou zeggen genoeg reden om te blijven luisteren en kijken naar de enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En Wil je meekijken in de studio? Ga dan naar www.zfm-life.nl. Www.zfm-life.nl. Kan je live uh, meeluisteren en ook meekijken, zoals uh, Albert Jan al zei. We hebben zin in reggae. Hier is Pieter Tors en Johnny Bicoots. weet ik dat uh, onze collega Willem Bruist helemaal gek is van de reggae. Nou Willem deze was uh, speciaal voor jou. Je uh, Pieter Tors en uh, John Benites en Johnny B Good. Zo so, dadelijk. Papito zei het al, krijg je de pit reports. Doen het net, ja, ja I like am gonna more I can. En al papi Mickey was daar. J'entends des bayatts son mains. À ce qui parage de cour après Yeah, yeah. Mais ça va pas mettre ta rêve Mais comment ça demande type paix hey, hey. Tu croyais quoi hey. On serait plus jamais Je pourrais t'afficher mais c'est pas mon délire D'après les rumeurs tu m'as oh, eu dans ton lit Oh, oh ja Y'a pas moyen d'adja Je suis pas ta cata ja genre Encore d'hana baby tu t'aides ça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 Dat was de single Jaja van uh, de Franse uh, R&B-zangeres Aya Nakamura. En, uh, inderdaad, het uh, plaatje zo vlak voor de Pit Report. Cfm, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Want Albert Jan, we zijn heel benieuwd wat uh, Max moet doen als uh, taakstraf uh, voor de VIA. Formule 1-coureur Max Verstappen loopt dit weekend de twee dagen mee met de stewards bij de Formule E in Marrakesh. Hij moet dit doen in het kader van de taakstraf die hij enkele maanden geleden kreeg opgelegd door de overkoepelende federatie FIA. Verstappen deelde na de Grand Prix van Brazilië een duw uit aan Esteban Ocon die hem kort daarvoor op dubieuze wijze van de zege in de wedstrijd zou hebben afgehouden. Verstappen moet het werk van de stewards nauwgezet observeren, zo liet de FIA weten. Hij moet erop letten dat ze hun werk op topniveau uitvoeren, passend bij het niveau van het evenement. Dit alles, zoals gezegd, als een gevolg van de straf die Max eerder kreeg na het incident in Brazilië. Bij het Formule 1-team van Ferrari keert teambaas Maurizio Arrivebene komend seizoen niet meer terug. De Italiaanse renstal heeft bevestigd dat de 61-jarige Italiaan zijn leidinggevende functie moet afstaan aan Mattia Binotto die sinds juli 2016 werkzaam was als technisch directeur... bij het befaamde raceteam. Arie van Benen werd door de leiding van Ferrari bedankt... voor vier jaar onvermoeibare inzet en toewijding. Erg succesvol was hij echter niet. Arie van Bene kon Ferrari ook in het afgelopen jaar... niet aan de wereldtitel helpen. De renstal beschikte misschien wel over de snelste auto... Maar zag toch weer dat Mercedes de rode bolide overvleugelde. Lewis Hamilton, zoals gezegd, pakte de wereldtitel... en Sebastian Vettel eindigde als tweede in het kampioenschap. McLaren heeft ook een nieuwe teambaas gevonden. Andreas Seidel komt over van het Porsche World Endurance Championship Team. Met de aanstelling van Seidel, Seidel is de herstructurering van het Britse Formule 1-team compleet. Seidel noemde het een voorrecht om bij McLaren aan de slag te mogen gaan. Dit is een kans om bij te dragen aan de McLaren-erfenis. Dit is buitengewoon inspirerend, al dus de Duitse. Dit team heeft de visie, het leiderschap en de ervaring... maar bovenal de mensen om de terug te keren naar het front... en zal dat mijn absolute focus en missie zijn. De komst van Seidel betekent dat sportief directeur Gilles de Verano zich nu toeleggen kan op andere takken van de autosport. De aanstelling van Seidel is uh, onderdeel van... een Lange termijn strategie om uit te breiden naar andere vormen van wereldwijd autosport. In de loop van de tijd al McLaren directeur Zack Brown. Komend jaar staat er deelname aan in de Indy 500, namelijk ook op het programma. Nou, het verstijn uh, begint uh, pas uh, de Formule 1 op 31 maart met de race in Bahrein. Uh, op het circuit van. Uh, nee, wacht even. Australië, 17 maart. Australië, Albert Park, traditioneel. Het begin van de Formule 1. Maar eerder zal er al getraind worden op het be be bekende circuit bij Barcelona. Uh, want twee weken training, daar zullen ook beelden van worden vrijgegeven. Dat was in het verleden ook niet zo. Nu is het gewoon volledig te volgen. Tot zover. Ja, en dan weten we wat Max Verstappen met de Honda Motor gaat doen. Ja, Daar hoorde dan... ik trouwens weer dingen over, over vibraties en dergelijke. Want Honda zegt nu, dat, dat in de wandelgang wordt gezegd dat Honda zegt... ja dat het chassis van Red Bull, dat is niet goed. Daardoor gaat onze motor trillen. Dus, uh, terwijl Red Bull een van de beste chassis heeft van, uh, van de hele Formule 1. En die 1, zegt ja. het weer andersom. En die zegt het weer andersom. Dus het eerste uh, aquafietje is er al en ze moeten nog beginnen. Oké, okay, nou dat gaat weer lekker worden in de Formule 1. We houden het uiteraard voor je in de gaten. Elke zaterdagmiddag zo rond kwart over vier hoor je de pit reports bij ons. Ja, zo dadelijk het uh, dier uh, van, uh, van de week. En uiteraard ook nog het uh, gedicht van de dag. Welke plaat moet ik daar nou achteraan gaan draaien? Ik help het niet. Ik heb, ik, ik heb echt geen idee. De winterblues. Ja. Mm. Beetje deprimuziek of zo. <lacht> <lacht> ik ga er nog even over nadenken, Albert Jan. Maar eerst onder meer Marillion en Kelly. De gouden oude single van Marillion was dat. En Kaylee. Ja, we hebben nog een paar mooie platen voor je onderweg. Waaronder deze van Seth en Ellie Douay. Electro stemming in deze plaats. Sept en Ellie Dué hoor je. En Happy Now. beetje van dit moment, het blijft een leuke plaats. Dus vandaar weer eens voor je gedraaid. We gaan het hebben over hockey. Wat heb je daarover te melden? Ja, want morgen is het weer zover. En wel de 35e editie alweer van de traditionele nieuwjaars hockeywedstrijd. En die gaat tussen de gemeente Zandvoort te tegen de uh, Zandvoortse hockey gelegenheidsteam en voor aanvang van de wedstrijd wordt het nieuwe waterkunstgrasveld geopend. Het programma van morgenmiddag ziet er als volgt uit. 10 voor 3 de opening van het waterveld. Om drie uur de aanvang van de wedstrijd en om kwart over vier proosten op het nieuwe jaar. Bij het gemeenteteam staan onder andere oud-hockeyer en wethouder Jo Berendsen op doel... en wethouder Gert-Jan Bluis in het veld. En een ieder is van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. Dus morgen de traditionele nieuwjaars hockeywedstrijd... tussen de gemeente Zandvoort en het gelegenheidsteam... van de Zandvoortse Hockeyclub. En dat allemaal begint om tien voor drie... en om drie uur de aanvang van de wedstrijd. En daarna een gezellig samenzijn met elkaar. Tot zover. Ook al wordt het weer morgen niet echt heel erg lekker... ik zou gewoon gaan kijken naar deze speciale wedstrijd. Beer is op, op het doel, he, zei je. En ja, die krijgt het druk. Die krijgt het heel druk. druk. Ja. Oh. Heel goed, morgen dus om drie uur bij de hockeyclub. Deze hockeywedstrijd, ga zeker kijken. januari altijd de moeilijkste maand heeft financieel gezien. Dure decembermaand gehad en dan januari die maar geen, waar geen einde aan komt. Gaat ga maar door, gaat maar door en salaris wil me niet gestort worden. En goed, ik wens iedereen heel veel uh, sterkte en dan moeten we op andere manieren naar geld gaan zoeken. En daar uh, ging het die plaatje over van die Define Sounds uit de jaren 80. En what people do for money. Zou so dadelijk het uh, dier van de week, maar eerst Bon Jovi.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 nou weet ik toevallig, Albert Jan, dat er in Stamford heel veel mensen fans zijn van Bon Jovi. Het is dus vandaar dat er deze gauwe oude van Bon Jovi weer is gedraaid hebben op de Stamfordse radio. Dat was de single always, even lekker schreeuwen zou op de zaterdagmiddag. Zo vlak voor het dier van de week. Want Buddy heeft nog steeds geen huis gevonden. Nee, en hij stelt zichzelf wederom aan u voor. Ik ben een grote, vrolijke man en mijn naam is Buddy.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 En die andere dieren die hier katten genoemd worden, die jaag ik graag op. Wat ik zoek is een baas uh, en die kan regels, rust en regelmaat. Als je me die drie dingen kan bieden, dan ben ik een geweldige hond die graag voor en met je doet. Alleen als je me deze drie niet geeft, dan ga ik zelf regels maken en ga ik de leiding nemen. Omdat ik al meerdere keren van huis ben gewisseld, moet het alleen zijn rustig worden opgebouwd.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 Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Want ook Buddy verdient een thuis. Zo is het net, dus ga voor Buddy of de andere leuke dieren. Na het kennen we dieren thuis aan de Keesomstraat nummer 5. Hier in Sanford, Nieuw-Noord. En dit is weer zo'n lekkere gouden oude single van Paul Young. Luister nog een keer naar Love of the Common People. through.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 She can't. Was a masquerade From behind the walls of doubt A voice was crying out ZANG Als het dan echt schemerig begint te worden hier in Zandvoorts... dit soort platen op de radio. Wat lekker, hè? You're the line of en and say you, say me. Ja, wat minder lekker is, is een winterblues. Maar daar gaat het gedicht van de dag wel over. Hier is de winterblues. Er hangt mist. Mist in onze straat. En op het Gasthuisplein, wat verderop zie ik van bomen slechts de stam. Alsof ze groeien zonder top. Maar ook al was het helder weer... dan had je daar toch niet veel aan. Omdat in dit deel van het jaar... de bomen, de bomen in hun naki staan. Want het is winter. Winter, kaal en kil seizoen. En wie verzinter of vindt er... Iets warms om te doen Er hangt mist Mist over ons Zandvoorts dorp Dat is niets, niets bijzonders meer Net als hagel, sneeuw en regen Er zijn zoveel soorten weer Ooit vielen hier zelfs hagelstenen Zo van een maatje tennisbal We weten echt niet van tevoren Wat er morgen vallen zal want het is winter, winter. Geen sneeuw op straat of op het gasthuisplein. We zien nog niets, niets van ijs, geen flinter. Maar dat kan morgen, morgen weer anders zijn. Ik overwin, ik overwinter. Ben een koukleum zonder meer. En denk, denk nog even, want dan, dan begint die mooie lente weer kunnen we eindelijk genieten, genieten van het fijne lenteweer. Ja, je kent dat gevoel waarschijnlijk wel van de winterblues. Albert-Jan omschreef het goed in het gedicht van de dag. Ja, het is winter in Zandvoort. maar nog heel even... En dan worden de zo alweer opgezet. Dus dan gaan we richting de lente. Ja, het is winter in Zandvoort, we moeten het ermee doen. Er zit hier heel alleen, ik zocht een plekje om te huilen. Zie de het uit de duinen door de vaders bakken struinen. Geen hond op het strand, geen kuilen. Geen Duitsers in mijn zak, vijf stuinen. Maar ik zou niet willen ruilen, want ik voel me pijn weer Ik pijn, En ik ijs weer, ijspegels langs mijn wangen En ik glij weer, en dat er weer Niks dan een hoop gestijk Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk hè? En de weg naar huis. Ik ben ook zo dichtbij en zo ver van huis. Ze is mijn zogenaamde goud liever kwijt dan rijk. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk. Hey.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 hier in Zandvoort, de winterblues. En dan is het winter in Zandvoort en het is koud en uh, uh, niks te beleven. Maar goed, het gaat vanzelf wel weer over, uh, Albert Jan. Het wordt vanzelf weer februari. Het wordt vanzelf weer februari en <laughs> maart. Mooie vooruitzichten, joh, de Lange Frans en het is winter in Zandvoort. Ja, dit is ook zo'n uh, zo zo plaat eigenlijk. Ja, heel goed. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Oh ja. Oeh.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 Laat me leven Laat me mijn eigen Ik gang maar gaan J'avais le blasphème facile Et j'entends d'ici mes copains Crier le traître l'imbécile Il meurt comme un vulgaire chrétien Et au water and van Et haut van schameau en van duur Er is geen stuiveren die ik spaarde Ik leef gewoon van uur tot uur en... Hugo, moi qui ne pense pas à l'histoire, je manque d'esprit, d'à propos. Voorlopig blijf ik nog jouw genre, jouw zwarte schaaf, jouw trouwe fein. Ik blijf er lang... En liefst nog langer, maar laat mij blijven wie ik ben. Liever, laat me, liever, laat me, Kom voor jullie, laat me mijn eigen gang gaan. En zo kom je wel weer af he, van die winterblues. Oh, wat een geweldige versie! Ramses Shaffi, Lisbeth List en al liefste. de liefsten. De Sansfoortse inbrengen bij dit plaatje. En Fivre, laat mijn eigen gang maar gaan. Ja, zo kom je wel af van die winterbloes. Uh, winter ja, het is een stap in de goede richting. Ja, ja, toch. <laughs> we hebben weer ons best gedaan, uh, Albert John. Ja, maar we zijn er nog niet, hè? Nee, nog lang niets. Nee, nog langer lang niets. Lange maand. Hele lange, lange maand. maand. Nou, dankjewel weer. Ja, nee, graag gedaan. En uh, volgende week gaan we het weer doen, hè? Gewoon. Ja, maar vergeet niet, luisteraars en kijkers... morgen vanaf 1 uur een uur uh, interviews... met deelnemers aan het uh, nieuwjaarsconcert van vorig jaar... En dan vanaf twee uur integraal de herhaling van het nieuwjaarsconcert van Zandvoort. Dat is morgen op de Zandvoortse Radio. Wij zijn er volgende week weer. Zo dadelijk entertainment voor you. Helaas geen Fred vandaag. Nee, van harte, beterschap nogmaals, Fred. Ja, heeft een griep. Nou, volgens mij, nou, wie alles niet? Nederland. Ik die niet. Ja, echt een griep, Ik mij. Niet. Niet. Nee, ik ook niet. Dat is het niet hard, zeg. Dus oké, okay, wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Dag. Hoi. Doei. really you made.